Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Het gaat er ruim 2% meer uit dan in mei. Daarnaast investeren bedrijven ook meer, ruim 17% meer dan een jaar geleden. Dat geld gaat vooral naar vervoersmiddelen en woningen. Ook de werkloosheid is gedaald naar 4,9%. Daarmee is voor het eerst sinds 2011 minder dan 5% van de Nederlanders werkloos. Volgens het CBS vonden meer mensen een baan dan dat er mensen hun baan kwijtraakten. Greenpeace voert actie bij NUON. Vanochtend vielen 25 mensen het hoofdkantoor in Amsterdam binnen. De milieuorganisatie hoopt daarmee een gesprek af te dwingen... over de energiecentrale aan de hemweg in Amsterdam. De toekomst van die kolencentrale is onduidelijk. NUON wil er eventueel wel vanaf, maar wil daar dan wel voor worden gecompenseerd. Minister Kamp heeft besloten om de financiering van een eventuele ontmanteling... van de centrale door te schuiven naar een nieuw kabinet. De lichaamsresten van Salvador Dalí worden vandaag opgegraven voor een vaderschapstest. Daar werd een aantal weken geleden al toestemming voor gegeven door de Spaanse rechtbank. Uit DNA-materiaal moet blijken of de 61-jarige Pilar Abel een dochter is van de wereldberoemde kunstenaar. Ze zegt dat haar moeder een geheime relatie had met Dalí. Als Abel inderdaad zijn dochter is, dan heeft ze recht op een deel van de erfenis. De kunstenaar overleed 28 jaar geleden. De jongen van tien heeft per ongeluk een schedel van een oerolifant van 1,2 miljoen jaar oud ontdekt. Hij struikelde over een deel van een slagtand tijdens een wandeltochtje door de wildernis van New Mexico. De ouders van de jongen schakelden meteen een specialist in. Die kon vaststellen dat het om een stego-mastodon ging. Een gedrongen uitgestorven olifantensoort. Een speciaal team van twaalf mensen had een week nodig om de schedel duizend kilo zwaar heel voorzichtig op te graven. Het weer nog, het is vandaag overwegend bewolkt met af en toe zon. Vooral in het oosten van het land komen enkele buien met kans op onweer voor. Met 22 tot 25 graden wordt het minder warm dan gisteren. Dit was het NOS Journal. ZFM: Verkeersupdate. Verkeersupdate. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 kom eens langs. De entree is gratis. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zen, Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 maar ik was vooral verbrand. Ze kwam me redden van mijn pijnen. Wat heeft zij me toen geleerd? Dat ik niet zo weg zou wijnen als ik me maar had ingesmeerd met de snelheid van Sandpoint. Want daar woont mijn hart te diep. Als je de klank van het strand hoort.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 Als je de klank van het strand hoort, dan denk ik aan mijn lief. snel vrij naar zandvoort, want daar woon mijn hart te diep. Als je de klank van het strand hoort, dan denk ik aan mijn lief. De vakantie liep ten einde, en ze kon niet met me mee. Nu zit ik alle weken in de snelheid naar de zee. Met de snelheid naar zonspoort, wat naar boven hart te diep. je de van het Het is zaterdag 15 juni 2017. Vanuit het mooie, fijne, gezellige hotel hoogland is dit Goedemorgen Zandvoort. Wij hebben een gezellig programma vandaag. Ben Zonneveld zit naast mij. Goedemorgen, Irene. Goedemorgen. Wij beginnen zo meteen. Uh, uh, met een aantal mensen die zitten al bij ons. Maar ik ga eerst even vertellen dat de techniek vandaag in handen is... van Casper Geurensen. Goedemorgen Casper, fijn dat je er weer bent. De redactie deze week was van Gert van Kuik en de eindredactie, Gerrie Rutte. De koffie wordt door Gert van Kuik geschonken. Als die zin heeft. Daar gaan we meemaken. Ja, ja, er is in ieder geval koffie en thee en water. Dus iedereen is van harte welkom. En uh, nou, de presentatie, zoals ik al gezegd heb, is Ben Zonneveld deze ochtend. En iedereen die jagen. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Wij beginnen zometeen dus met de geluksroute 2017. Die op 2 en 3 september gaat plaatsvinden. Vinden, maar daar gaan we het verder zo meteen over hebben. En daarna. doen wij de raad van toezicht over de Ondernemers Innovatiefonds. Een fonds wat uh, sinds kort actief is, en dat moet gecontroleerd worden door een uh, toezichtraad. Goed, en het laatste onderwerp van de, het eerste uur... dat is van Marieke Fransen, Mind Your Step. Zij gaat lanceren Balance Box. Daar gaan we het straks over hebben, want we hebben heel veel vragen daarover. Ja, dan euh, boodschapjes in het tweede uur. Van de week is er een, een gedeelte van Zandvoort ontruimd... en dan gaan we praten met de wethouder Kuipers. Ja. En dan hebben we daarna mijn allerbeste, bovenste, brave buurman Marco Termes. Schrijver, dichter en nog heel veel meer. Maar daar gaan we hem straks over uithoren. En als laatste komt Marlene Sherps, Zandvoortse beeldhoudster. En die is zo actief dat ze nu ook weer een band wil gaan oprichten. We zijn benieuwd. Nou, muziek en kunst, dat kan toch allemaal bij elkaar. Maar goed, nu hebben we Wim Verhoogd, Donna Kobani en Robin Kaptein bij ons zitten. En uiteraard Gerry Rutte, want die is er eventjes ook bij betrokken. Want we gaan het weer doen, de Geluksroute. Vertel. Uh, nou ja, vorig jaar uh, had, was het voor het eerst in Zandvoort. Dat was het gevolg van, uh, dat kwam omdat er een paar mensen die in Zandvoort zaten meededen met Geluksroute Haarlem. In Haarlem draait het al, is het al vijf keer geweest. En ik en Cathy hebben het toen uh, een beetje naar Zandvoort is goed, is goed. gebracht. En <clears throat> nou, het viel hier in goede aarde, Er kwamen meer mensen bij het team... <kijnt> uh, Gina en, en Merel. En dit jaar ook uh, Gerry. Ja. Da dat ze dat, dat zijn de organisatoren. Dat hè, zijn maar... de organisatoren, ja. ja. En Monique de Vries. En Mo ja, Monique de Vries. En, Monique Fries. En, uh, Ik heb uh, vanmorgen even de website gekeken. Ja. En uh, daar staat een programma op. En er staat ook een impressie op van vorig jaar. Uh, Donna, hoe was het vorig jaar? Ik vond het heel gezellig. Heel andere. Ja, andere publiek. Ik heb dan ook een inspiratie-creatietafel waar mensen kunnen aanschouwen en zelf schilderen en experimenteren met kleur. Nu ga ik het uh, wat anders doen. Ga ik meer uitleggen, niet alleen over de schilderijen, maar ook over kleur. En ik vond de mensen waren heel betrokken. Die wilden alles zien en meemaken wat er te bieden was. Dus ik ben benieuwd hoe het dit jaar gaat. Ik denk dat het nog steeds groter wordt elke keer. Dus uh, ik doe graag mee. Um, er zijn nog meer activiteiten. Kan jij vertellen wat, uh, wat er allemaal te doen is? Ja, wij zijn Ook, ik ben helemaal vergeten om de datum te noemen. Dat is uh, 2 en 3 september. 2 en 3 september. Ja. Uh, wij zijn een uh, wandelcoachgroep. Wij uh, bieden wandelcoaching in Haarlem en Omstreken. En een van onze wandelcoaches is uh, Zandvoort en en wij dachten... Sandforter, uh, sorry. Zandvoorter heet het. Sorter. Ja, Daar ja, zitten wij bovenop tegen. Ja, door. dat is goed. Dat moet ook. Corrigeer maar. He. Dus, dus dat, dat zou wij willen graag in Zandvoort ook laten zien. Dat wandelcoaching voor iedereen iets kan zijn. Iedereen denkt, wandelcoaching is dat je leert wandelen. Maar dat is nu juist niet de bedoeling. Wij gaan met mensen de natuur in en laten uh, door gesprek te hebben met elkaar een beetje inzicht te krijgen in, in waar ze mee bezig zijn of waar ze uh, denken mee bezig te moeten om een beetje inzicht te krijgen. En dat lukt beter in de natuur. Oh, uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, wij gaan... als, wij, als wij samen gaan wandelen? Ja. Nou, we, gaan, we maken een afspraak uh, hier, hier in de duinen. In, uh, we doen dat vaak in Amsterdamse Waterleiding Duinen. En dan uh, gaan we gewoon wandelen. Uh, jij stelt je vragen of je hebt je vragen. Uh, het gesprek uh, bij de een die uh, is gespecialiseerd in uh, het psychische gedeel. Uh, ik ben ge gespecialiseerd in bewegen. De andere die luistert naar stem. Bewegen, stem, die zegt heel veel over waar je in zit. Maar moet je iets hebben om dan mee te wandelen? Ik, ik ben uh, gespecialiseerd in gasgeven in de vliegtuigen. Ja. Nee, hoeft niet. Je kan ook gewoon eens inzicht krijgen in jezelf. Van, uh, waar sta ik op dit moment? Doordat je in de natuur in gaat, dan en we vertragen, hè. Wij, wij, wij wandelen niet in snelheid, maar we vertragen. En door die vertraging uh, ga je weer beter nadenken en voelen. Dat is wat we proberen bij de mensen. Je hoeft niet te, uh, iets, iets te hebben. Maar ik ga ook een keer kennis maken met wat we doen. Om eens te kijken, ja, wat brengt me dat nou? Omdat we met z'n allen toch een beetje in een versnelde wereld zitten. Wij proberen door de beweging of door de stem, proberen mensen te vertragen. Waardoor de processen ja, dat je meer gaat voelen eigenlijk. We willen proberen mensen een beetje laten voelen. Geluk. Um, een geluksroute. Is het, is het zoveel anders dat wanneer mensen zeg maar, gewoon naar een uh, expositie gaan? of he, de, de, Er is natuurlijk ook zo'n zo kunstroute, dat je dus langs alle kunstenaars gaat om naar kunst te kijken. Wat, wat is het anders dan de geluksroute? Nou, als, je, als je mij zou vragen wat vooral anders is, is geluksroute is een uitnodiging aan mensen. Wat, wat, wat maakt jou gelukkig en wil je dat delen? er is ook een overlap, want ik denk dat veel kunstenaars ook gelukkig worden maken van hun kunst en ja. dat ook graag laten zien Ja, zij worden heel gelukkig van hun kunst, dat lijkt ja, ja. me wel want anders, anders begin je er niet aan ja, dat, is, dat is over het algemeen met, met kunstenaars ja. ook zo, dat, dat dat heel compassie is want anders komen we niet ver in die, in die kunstwereld nee. dus kunstenaars uh, doen regelmatig meer geluksroutes dat is zo, maar ook heel andere mensen zoals Robin net al uitlegde ja. het is eigenlijk heel divers wat dat aangaat maar daaroverheen ligt wel de sfeer dat het uh, geluk Delen. Dat is eigenlijk het samen thema. En dat behoef je als je een geluksroute doet. Ja, en het geluk delen zal ik zeggen, zonder ja. kosten. Ja. Want dat is, dat, dat is wat we eigenlijk proberen uit te stralen. We dat, dat je geen geld delen. nodig hebt nee, om ons geluk te delen. Te delen ja? Ja. En dat het laagdrempelig is. Want geluk zit altijd. Uh, ja, dat voor heel veel zit mensen van binnen, hè? zit van binnen. Ja. Hè? Dat, er moet geen drempel zijn. Hè? Er moet een, een drempelloze uh, geluksoverdracht uh, moeten zijn. En dat vind ik wel. Dat, dat heb ik wel ontdekt door die geluksroute in Haarlem. Dat dat ook ontstaat. Je haalt wel een stukje drempel weg. Ervaar je dan um, daarvoor dat je denkt dat er heel veel mensen ongelukkig zijn? Nee, hoeft niet per se. Maar we hebben wel behoefte aan dat we iets voor elkaar iets doen zonder dat daar kosten aan zijn. Hmm. We zien dat onze maatschappij toch altijd een kostenplaatje eerst is en dan gaan we kijken of we iets voor iemand kunnen doen. En wij proberen het juist om te draaien. Wij proberen door juist die kosten er niet te laten zijn toegankelijker te maken. Mensen, als je iets wil, dan moet je ga, het bedrag staat er eerst. En dan zie je wat er, wat er komt. En wij proberen dat nu juist niet te zijn. Bij ons moet het bedrag er niet toe, laat ik het zo zeggen. Ja, er nee? wordt een beetje... Uh, ja, er zit wel een, een gedachte achter de, Het bedrag doet het niet. Omdat uh, betalen voor iets impliceert dat wat je verkrijgt door betalen schaars is. Want anders zou, je, anders zou je dat niet hoeven. En in zekere zin is geluk niet schaars in die, in die zin dat het begrensd is in hoeveelheid. Waardoor je er dus een tegenprestatie moet hebben. En het is eigenlijk die gedachte die er nu toe leidt dat uh, we inderdaad als uitgangspunt hebben dat er geen kosten tegenover staan. Tegenover een geluksactiviteit delen, zal ik het zo maar zeggen, ja. Waar gaat iedereen zijn geluk uh voelen en kijken, behalve dan dat er een mogelijkheid is om met hem uh, het bos in te gaan, of, of de duinen in te gaan, bij jouw kunst kijken. Ik kan me volgens mij vorig jaar herinneren dat de Gouden Haan iets gedaan heeft, uh, met de geluksgoed op, op de boulevard. Zal er nu ook bij zitten. Zijn er nog nieuwe dingen bij, waarvan je zegt nou, die zijn zeker de moeite waard. Ik zit even te denken of ik het dan weet. De meeste inschrijvingen komen nog, het is in september en meestal de ja, meeste je bent eigenlijk mensen... Mensen aan het warmen en aan het wakker maken. Inderdaad, dit is eigenlijk de fase waarin we, waarin we inderdaad de mensen oproepen. oproepen en daarvoor ja. warm. Wat, wat, voor wat voor mensen meer. zou je dan willen oproepen? Want dit, dit is natuurlijk je kans. Nou, in de eerste plaats mensen die een passie hebben, iets wat ze gelukkig maakt. En die misschien altijd al hoopten dat ze een keertje dat, dat wat meer kunnen laten zien. In zekere zin is geluksgoed ook een podium voor zulke mensen. We hebben wat middelen om dat uh, onder de aandacht van de anderen te brengen. Als dat, uh, uh, mensen horen nu, bij wie kunnen ze zich aanmelden? Ik heb de website gezien, dus dat, dat kan ook. Het kan via de website. We hebben ook een, een aardig... De website is gelukszoeken.nl-zandvoort. Uh, geluksroute.nu slash editie slash zandvoort. Rustig, rustig. Oh, oh, dat is, oh, oh. Dat is een heleboel. Het is een beetje... Het is een beetje, maar het is een beetje lang URL, dat is wel de ja, onhandige. Ja, ja, ja. Geluksroute.nu okay. Geluk. geluksroute.nu schuine editie schuine zandvoort. Okay. Er is ook een, een, een adres uh, geluksroute, Daar kunnen mensen. Uh, ik denk dat dat korter en makkelijker is. Makkelijker. Ja. Als mensen daar naar e-mail sturen, ja. dan, dan uh, ik of meer die pikken dat dan op en dan, uh, dan helpen we ze verder. Ja. Hoe groot mag het zijn? Het de, aantal deelnemers? De, de, de, de geluks uh, die geluk met je delen. Ik heb we hebben nooit uh, een situatie meer in waarin we dachten: dit is te groot. de grootste in de omvang deelnemer van vorig jaar. Dat was al opmerkelijk, dat was Centerparks. Die hadden onder andere een, een de konijnenknuffelactiviteit. En die schijnt oh, heel succesvol te zijn. <lacht> Konijnenknuffelen. Dus, uh, ik heb hem niet gezien op de website vanmorgen. Dus uh, Centerparks kan zich nog opgeven. Ja, die, uh, ze hebben zich dit jaar nog niet opgegeven. Misschien doen ze het wel. Want ik geloof dat ze toch wel tevreden waren. Dat, dat was lijkt wel. dat is toch helemaal geweldig. Ja, ja. ja maar ook dus gratis activiteit. Je loopt zo die kinderboerderij en je pakt een konijn in klaar. Ja, ze hebben natuurlijk en geluk genoeg. Heb je, hè? en geluk heb je. <laughs> ja. Nee, dat is niet dus ook. Ja. Hoe simpel is het eigenlijk? Ja, ja. Dat is ook wel, het moet ook simpel kunnen zijn. Het hoeft niet altijd ingewikkeld. Het hoeft er nou, geen professionals te zijn die dat uit willen dragen. Het kunnen ook mensen zijn die denken, ja. ik heb iets te bieden. Ik kan een stukje geluk brengen. Met een knuffel of zo. Het hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Kun je het in het kort herhalen in de microfoon? Ja. Oké, okay, dat kan ook. <laughs> ik ga het nu in de microfoon doen. <laughs> nee, zal zeggen... zie je de passie weer. Je begint ja. gewoon zonder dat je... Ja, wat is bij passie? Ja, geluk is ook passie. Nou, ik probeer te zeggen dat... Het hoeft niet altijd een professional te zijn. Er, er, er, mensen die gewoon thuis zitten, die kunnen ook een stukje geluk brengen. Nee. Door, door alleen maar er, uh, iets te over te brengen naar iemand. Of iemand te lachen. Of, het zit vaak in de kleinere dingen. We nou, denken allemaal... en, het is heel grappig dat je dat zegt, maar het, ik ben uh, na aanleiding van een uh, nieuwjaarsgroet uh, ben ik begonnen om elke ochtend, wanneer ik zeg maar uh, naar buiten ga ja. en ik ga altijd eerst naar het strand met mijn hond toe en daarna moet ik dan wel in het dorp zijn een keer, om iedereen die ik tegenkomt tot 12 uur ongeveer ja. goedemorgen te wensen. Alleen dat al. Ja. Grap... Dan heb ik dan een vraag over. Want ik doe dat namelijk ook. Maar af en toe ga ik zulke verbaasde blikken naar me toe. Helemaal met je eens. Dat is absoluut waar. En in het begin keken mensen die ik dan ook wel wat vaker zag. Die keken mij aan zo van die is niet helemaal lekker of zo. Ja, precies. Terwijl ik blijf vriendelijk, blijf glimlachen naar die mensen. En nu groeten ze me terug. En het grappige is, ik doe het ook met de toeristen. Bedoel, ik kan niet aan de neus zien of dat het een, een toerist is ja of nee. Dus ik blijf iedereen gewoon goedemorgen zeggen. Kort, uh... Zelfs jonge mensen, maar vooral jonge mensen... die snappen het niet helemaal. Kort, kort geluk van een kort moment van geluk. Maar ja. jonge mensen gaan dat ook snappen. Langzaam zij komen zij ook. Ik wil even naar... Uh, het werkt zeker aanstekelijk. Ik wil even naar uh, Gerry, want die zit hier uh, uh, ook nog bij. Gerry, wat doe jij in die organisatie? Nou, ik ben voor het eerst... Uh, goedemorgen allemaal. Uh, voor het eerst ben ik uh, bij het team, de geluksteam, zeg maar, uh, toegevoegd. Uh, en dat is ontzettend leuk... Uh, ik praat nu als uh, namens Pluspunt, want Pluspunt is ook een geluksbrenger. Donna is een geluksbrenger, Robin is een geluksbrenger en mensen kunnen plukken van het geluk. Dat is eigenlijk een beetje de, uh, de achterliggende gedachte. Pluspunt wil uh, ook om het geluk te delen, hè, op zondag 3 uh, september, willen zij uh, Pluspunt openstellen, uh, de deuren van 11 tot 3 uur en dan is iedereen welkom voor een kopje koffie met iets erbij. En dan kunnen ze van alles doen, knutselen, schilderen enzovoort. Dus dat is, dat is de bijdrage van Pluspunt voor de, de geluksroute. Er zijn nog meer uh, aanbiedingen. De Tai Chi gaat, onder andere, heeft zich ook al aange, aangeboden. Maar het gaat dus ook echt Noord erbij. Alles is, is dus erbij. Bij. Alles is Er zijn mensen dus ja. die niet zo mobiel zijn, nee. dus die ja. kunnen dan zich ja. in Noord... Klopt. Overhanden. Noord, de boulevard, uh, het centrum, ja. alles wordt meegenomen in de geluksroute. Ja. Dus dat was even mijn bijdrage. Maar ja. nou goed, dit is nou, dus is een niks. aanzet, hè? Voor september. 2 uh, en 3 september is de geluksroute. Dus de, de oproep is bij deze geplaatst. Zijn de mensen die dat willen delen. Hun geluk uh, kunnen zich bij jullie aanmelden. Goed. nog één keer dat e-mailadres? Uh, het e-mailadres. Geluksroute Zandvoort. At gmail.com Oké, okay, want ik denk dat dat het snelste is. Men kan zich daar dus aanmelden. En, uh, Als je kan wat dat geluk proberen. wil brengen. Precies. Hey, ontzettend bedankt voor de komst. Uh, veel succes 2 september. Misschien dat we elkaar ervoor nog even spreken. Als, jullie, uh, als er nog iets nog is. Dit programma is groeiende, zag ik, vanmorgen. Ja, dus er kan nog van alles bij. Ja. En laten we hopen dat het gezellig wordt. Dankjewel. Ja, je. Ja, bedankt. bedankt. Long time ago, when I was a young boy. I saw that on the mountain. Staring my island back around And I go to yearning for that great adventure So many nights I woke up Out of a dream A dream of blue seas White sand Paradise birds Bunch of flies, And beautiful warm heartburn Sun of Jamaica The dreams of my life No more of Jamaica blue lady my life To fly home. And then I found you, and we fell in eternal love right from the beginning. And stars falling down from the sleepy lagoon, palms swaying under the moon, and we swimming out into the calm, crystal sea. In that fateful night, I thought to myself, I'll do everything I can, save up every dime, and one day I return, come back home to you, and then I'll stay forever, forever. Jamaica, the dreams of my life. Zeer goed verzand voor. De uh, is Patrick van Zuilen en Ivo Mone. Welkom. Jullie zijn uh, raad van toezicht van het uh, nieuw opgerichte Ondernemers-Innovatiefonds. Over de woorden keus, daar uh, kunnen we het dus over hebben. <laughs> Maar in de Vollesmond ondernemersfonds. ondernemersfonds is uh, uh, opgericht om uh, ervoor te zorgen dat alle ondernemers meedoen aan uh, een pot met geld. Waardoor er uit uh, Zandvoortse ondernemers ideeën kunnen komen naar uh, het fonds toe, naar het, uh, het bestuur. En daarboven is de raad van toezicht. Nou is de raad van toezicht eerst uh, gedaan door mensen uit het kernteam. Dat hebben jullie overgenomen. Wanneer zijn jullie begonnen? Eind mei, begin juni zijn we begonnen. Ja. het was de bedoeling dat het bestuur allerlei aanvragen zou beoordelen en inmiddels stroomt binnen met aanvragen ik had al gehoord dat ze, gaan ze al richting 100.000 euro ongeveer um, dat zijn dingen die door hun beslist worden ja. wat is jullie taak als toezichthouder? Nou, nou, wij kijken eigenlijk, wij uh, zien toe, hè, toezicht houden op het bestuur, dat ze op de juiste manier volgens de spelregels de gelden toewijzen aan projecten die ook werkelijk een bijdrage leveren aan het ondernemingsklimaat in Zandvoort. Uh, hoe, hoe doe je dat? Nou, we zijn op dit ogenblik samen met het uh, bestuur in gesprek om te kijken van hoe die spelregels uh, luiden. En dan is onze rol, uh, wat ik al zei, enerzijds toezicht houden, anderzijds ook het gevraagd en ongevraagd eh, advies geven, al dan niet op, op initiatieven van het bestuur. En zij hebben aangegeven dat ze graag willen sparren met ons en dat vinden wij heel erg leuk. Gevraagd en ongevraagd ja. zeg je, dat vind ik ook ja, mooi. Ja, nee, ik denk wel... ja maar dat is, dat is, dat, dat is uh, <laughs> voor een mail is dat ook een, een, een taak van uh, een raad van toezicht of raad van commissaris, hè, dat je gewoon ook <coughs> Te, Niet alleen maar meepraat, maar exact. dat je ook ja, gewoon, ja. kritisch kijkt. Ja, ja zeker. Ja, je, je ziet toe. Dus je, ja, zeker. Mag, en, en, je moet kritisch... Ja. Uh, we zijn ook echt wel een, een klankbocht uh, voor het bestuur. Dus we komen altijd situaties tegen waarbij ze denken... Nou, laten we toch even in, overleggen. Ja, in, uh, in opzet uh, moest het bestuur gevormd worden en de raad van toezicht gevormd worden. Die is dan door het kernteam uh, gedaan. Nu zitten jullie hier. Wat is jouw binding met, uh, met Zandvoort? Met Zandvoort? Uh, uh, nou, ik woon 15 jaar in Zandvoort. Uh, Zandvoort uh, inmiddels. Uh, mijn drie kindjes zijn hier geboren. Uh, en ja, ik, ik, ik woonde hier heerlijk, uh, maar ik deed verder niks uh, actief uh, in Zandvoort. En ik maar je bent geen uh, ondernemer? Nee, ik ben geen ondernemer. Okay. Dat maakt me ook heel erg ja. Uh, uh, uh, yeah. oh, nou, er een stuk onafhankelijker dan dat je ondernemer bent natuurlijk. Juist. Dus uh, die onafhankelijkheid zit dan uh, daarmee wel goed. Um, maar ik vind het uh, een, een prachtig fonds uh, om de, dat de kwaliteit van Zandvoort echt wel omhoog kan hiermee. Dus ambitieuze mensen die, die goede ideeën hebben, innovatieve ideeën, die kunnen door middel van deze pot met geld echt hun ideeën gaan waarmaken. En dat kan leiden tot, ja, tot hele mooie dingen. En jouw binding met zandvoort ja, Dat is aardig. Ik, uh, ik woon al een jaar 30, 40 in de regio. En ik, en, ik heb heel veel affiniteit met zandvoort uh, Dus op een gegeven moment dacht ik ja, ik kan wel iedere week een paar keer naar het strand, circuit rijden. Ik kan er ook gaan uh, wonen. Dus sinds twee jaar uh, woon ik in Zandvoort uh, en uh, ik wil ook heel graag een bijdrage leveren aan Zandvoort en zeker het onder ondernemerschap. in. De ik ben mezelf ondernemer en ik help uh, ondernemingen vooruit om hun hmm. ambities te realiseren en dat hoop ik ook hiermee te doen. Voor jou nog even terug. Wat was de, de trigger, zeg maar, je zegt je bent geen ondernemer, je woont in Zandvoort, je, hebt, je, je deed niets zeg maar, voor. Maar wat, wat is dan zeg maar, het moment geweest dat je dacht, van dit is iets waar ik wel iets mee kan en waar ik mijn nou ja, betrokkenheid kan mm -hmm. tonen met het dorp? Nou, ik ben uh, van, uh, van huis uit uh, werk ik in de hospitality-industrie. Uh, dus echt uh, altijd in hotels uh, gewerkt. En, en ik zie in Zandvoort uh, heel veel terug van, uh, van, van vroeger. Ik, ik heb gewoond in Valkenburg en Maastricht. Dus echt de toeristische gebieden. Uh, ja, ik vind het heerlijk hier in Zandvoort. En toen ik zag uh, innovatiefonds slash ondernemersfonds Zandvoort... Uh, dacht ik echt van nou, hier kan ik een bijdrage gaan leveren. Ja. Uh, dus niet alleen het toezicht houden, maar ook inderdaad een stukje advies. meedenken met... Uh, met de ondernemers en het bestuur. Is dat pas begonnen en ik heb begrepen dat jullie onlangs met het hele bestuur bij elkaar gezeten hebben om ja. een aantal aanvragen, dan wel spoedaanvragen, te bespreken? Er zijn natuurlijk data waarin ingeleverd moet worden. Die was in juli of juni afgelopen. Ja. En dan gaan jullie samen om de tafel zitten en dan bespreek je dat door? Nee. nee, het bestuur beslist. Dat is heel erg duidelijk. Dat is hun taak. Zij beoordelen de aanvragen en zij beslissen. Wij houden echt toezicht. Dus wat wij bekijken is. Dus, uh, vooral achteraf zijn de procedures gevolgd en uh, gaat alles uh, zoals het zou moeten volgens de statuten uh, wat wij wel hebben gedaan, we hebben gezeten inderdaad en even de verwachtingen besproken die we van elkaar hebben, mm -hmm. zodat je ook weet van ja, hoe gaan we in de toekomst met elkaar om ja, er is dus duidelijk uh, er zijn twee reglementen en dus is duidelijk afgesproken wij doen dit stukje en jullie doen dat stukje en aan het eind gaan we kijken of jullie uh, voldoen aan jullie spelregels uh, bestuur en daar gaan wij uh, mee aan de rit ja, dat ja, ja, ja. We zijn nog wel in gesprek met het bestuur. Ja, omdat het nog zo pril is allemaal. Ja, de... daarom, daarom. Dus wij hebben gezegd, van: nou, als wij op goede manier onze toezichthoudende rol willen uitvoeren... dan willen we eerst met jullie afstemmen, duidelijkheid hebben over hoe die spelregels er zijn. En vervolgens gaan we daarop toezien. Even los van de adviesfunctie. Uh, ja, dus... Het bestuur zelf heeft natuurlijk een ontzettend zware taak gehad in het begin. Want allerlei regels moesten nog naar hun ja. idee ja, opgesteld ja. worden. Uh, ja. De aanvraag heb ik pas nog door voorgelezen en dat soort dingen. En daar komen jullie ook weer een beetje in het spel. Ja, ja ze hebben in korte tijd echt heel erg veel uh, voor elkaar gekregen. Dus uh, ze hebben heel hard gewerkt eraan. En er zijn nu mooie uh, spelregels die staan op papier. Uh, dus die kunnen we op de site uh, bekijken. En uh, nou goed, daar gaan wij nu ook, uh, ook naar kijken zelf. En jullie houden verder geen toezicht op uh, de instroom van geld? De instroom van geld In uh, niet. niet nee. In principe doen we dat niet. Dat is een taak van het bestuur. Van het bestuur. Van het zelf, ja. Ja. Ja. Uh, jullie vergaderfrequentie? Is die uh, vast? Of is ja. dat bij oproep? Je... Ik kan me voorstellen dat nu het bestuur zegt van ja, ik heb nu toch even wat, uh, wat ja. nodig. We komen even bij elkaar. Nou, dat kan natuurlijk altijd, want daar zijn we voor. Uh, als sowieso, en wij hebben zelf gezegd, nou als bestuur en raad van toezicht één keer in de drie maanden een keer bij elkaar komen. En zeker in die beginfase uh, uh, dat we in ieder geval wel uh, een goede voeling houden met wat er mm -hmm. uh, leeft en wat het bestuur doet, uh, dan is dat nog voldoende. Ja, de is dat in de statuten staat. ...eenmaal per jaar, maar dat leek ons uh, wat weinig. Ja. Ja, als je statuten uh, maakt, is dat makkelijk. Ja. Die kan ik hem altijd herroepen. Zo. Ja. Ja, ja, ja. Zijn er in de dingen die er naar voren zijn gekomen... zeg maar, hè, ...de ideeën die naar voren zijn gekomen... ...ook al dingen bij waarvan je zelf hebt bedacht... Hè, ...vanuit je ervaring uit het zuiden, zeg maar... Mm -hmm. ...die met elkaar matchen? Of zeg je van nou, de, ik, ik wil graag nog mijn dingetje bijdragen... ...want ik weet nog een paar leuke ideeën? Ja, nou, dat, dat zeker. Uh, we hebben nog niet echt... Uh, gekeken naar de aanvragen, dus zover zijn we nog niet. We zijn eenmaal bij elkaar gekomen en toen ging het vooral over het, het, het afstemmen van, de, van de wederzijdse verwachtingen. De basis, ja. basis inderdaad, de spelregels, de frequentie van vergaderen, daar hebben we het over gehad. Dus we hebben echt nog niet in, inhoudelijk naar de aanvragen <coughs> gekeken. Nee. Nou, inmiddels zijn er wat aanvragen beloond en uh, ja. dat krijg je zelf wel op jullie bordje of ja. je dat uh, ja. de procedure goed gevolgd is. Ja. Want zoals gezegd bestuur beslist en moest in dit geval uh, heel snel beslissen ja. omdat het uh, pop-up-evenementen zijn om het zo maar eens te noemen en dat gaan jullie dus naderhand beoordelen en dat is dan uh, over maand of twee geloof ik. Ja. Ja, ja. Dus tussendoor is het rustig bij de Raad van Toezicht? Ja, ja. Dan is het uh, inderdaad rustig. Nou ja, wij, wij krijgen bij deze maand een, een soort van voorstel van het bestuur over hoe zij de samenwerking zien. En daar praten we over. En of een maand of twee inderdaad, dan verloopt er een nieuwe termijn. Dan zijn er weer, weer nieuwe aanvragen en dan kijken we weer. Dus, dus er spelen nog wel uh, dingen in die fase. Ja, wat er ook nog speelt is de Raad van Advies. Hè? Ja, die is er ook. Die is er ook inderdaad. En uh, ook de rol van de Raad van de Gies, uh, die zijn we nog aan het uh, bespreken. Want daar kun je eigenlijk best een hoop kanten mee op. Um, dus ja, de, alles staat echt nog in de, in de kinderschoenen. Er is sprake geweest dat de Raad van de Vies zou bestaan uit uh, bijvoorbeeld de voorzitters van alle uh, verenigingen, ondernemersverenigingen Zandvoort. Maar uh, er zijn natuurlijk ook een heleboel ondernemers die niet verenigd zijn. En dus dat wordt nog, ja. daar wordt nog aan gewerkt. Ja. Ja, daar, daar zijn we over in gesprek. Er zijn zelfs ook uh, mensen die geen ondernemer zijn en die misschien toch willen meedenken. Dus uh, wij hebben ook geopperd van joh, maak het misschien uh, open voor het, voor het publiek. Uh, een, eenmaal per nou, zeg maar, kwartaal, half jaar. Dat iedereen kan meedenken. Nou, dat is wel, uh, wel handig, want er zijn natuurlijk ook mensen die inderdaad niet ondernemers zijn, maar wel iets vinden in Zandvoort, waarvoor je Zandvoort weer ja. een, een, stre een streepje hoger kan krijgen. Ja, inderdaad. En misschien zijn dat drie ondernemers die los een heel. Een mooi idee hebben, maar daar niet echt een, een, een goede draai aan kunnen geven. Als je die in contact brengt op, op, een, uh, nou, op een dag waar, waar zo'n raad samenkomt, dan komt daar misschien één heel erg mooi project uit. En dat willen we daar ook wel mee uh, bewerkstelligen. Misschien ja. de informele ondernemersfondsmiddagavond. Uh, ja, ja. Uh, burgers worden nadrukkelijk uitgenodigd om met mooie ideeën te komen. Ja, dat kan allemaal. Het gaat erom echt om, om Sandvoort en uh, nog meer op de kaart te zetten. Nou, het is een, uh, een mooi fonds, een mooi initiatief. Ja. En uh, wat je nu. Voorkomt of wat je nu wel hebt, is dat alle ondernemers eraan mee moeten doen. Ja. Uh, er is wel gesoneerd in twee zones: 100 euro en 200 euro, dus dat is ook nog wel uh, iets. Ja. Maar voor de rest uh, gaat het lopen, denk ik. Ja, zeker. Absoluut. Ja. Ik dank jullie hartelijk voor de uitleg. Ja, bedankt. Graag gedaan. En uh, gaan we gaan ook een beetje het advies praten straks. Dank je. Ja. Ja. Ja, okay. Goedemorgen Marieke. Goedemorgen. Bij jou zijn de dromen gewoon uitgekomen, hè? Ja. Je bent ervoor gegaan. Ik ben ervoor gegaan, ja. Ja, precies. Uh, je bent hier uh, vanwege de lancering van de Balance Box. Ja, klopt. Uh, maar... Uh, ik wil eerst even terug naar de basis bij jou. Want uh, die basis uh, die is ooit begonnen met een uh, lichaam wat uh, niet deed nee. waarvan jij denkt dat het moest gaan doen en nee. het lukte niet. Nee, ik, en toen heb, de, heb je de beuk erin gegooid en gezegd nu is het klaar. Nee. Ja. Ik ben uh, eigenlijk totaal anders gaan leven. En uh, ik heb me eigenlijk meer op interne rust gefocust. En uh, richting voeding en meditatie gegaan. Om ja, eigenlijk meer in balans te komen. Niet alleen voeding, maar tegenwoordig ook wat meer in insuppletie. En ja, eigenlijk helemaal, wat je net zegt, terug naar de baas. Om van daaruit uh, uit op te gaan bouwen. En ik, ik heb nog steeds een kwetsbaar lichaam. Uh, maar ik kan het steeds beter managen. En ik weet steeds meer hoe ik mezelf kan bijsturen. Om ja, eigenlijk positieve en gezonde stappen te blijven maken. En dat werkt voor mij gewoon. En het is altijd fijn als je je wat beter voelt. En wat meer energie hebt. En wat lekkerder in je vel zit. Dus vandaar dat ik hier nu ook weer zit. En dat, en dat kun je dus ook meegeven aan anderen. Want ja. uh, ik uh, zie je s ochtends. Uh, wanneer ik langsloop met mijn hond. Uh, zie ik je lesgeven. Ja. Soms op de boulevard. Soms op het pleintje. Klopt. Als het niet kan, anders kan, is het binnen. Ja, maar liever niet. Hè, liever niet, is... Nee, buiten is natuurlijk het, het lekkerst. Ja. En uh, ja, dat. Uh, ik, ik, het, is, het is keihard. Het beuken wat je doet uh, daar. Maar ook ik zie de mensen ook wel uh, enthousiast uh, zijn. Ja, ja met z'n allen. Hè, als je het met elkaar doet, ja. dan is het toch altijd prettiger. Ja, en het is ook gewoon heel fijn om te werken met die trampoline. Wat echt een revalidatietool is. En het is echt voor iedereen toegankelijk. En soms zijn we aan het beuken, maar we, we hebben ook absoluut soms hele rustige lessen. En iedereen moet binnen de eigen grenzen van zijn lichaam gaan werken. En het is gewoon de leukste manier om happy in shape te raken. We, die, uh, we hebben die uh, trampoline wel eens in de studio gehad. Ja. En uh, daar moet je op veren. Dat ja. was meer dan genoeg. Ja, is het ook zo. Klopt. Want je bent op uh, cellulair niveau ben je bezig. Dus het, het is ook echt een revalidatie tool. Ik ben hem ook zelf gaan gebruiken. En daarvanuit ben ik er op een gegeven moment workouts mee gaan doen. Heb jij uh, contact met Remy? Ja, ja. Ik ben affiliate partner ook van Bellicom. Ja, want hij was. Uh, Bellicom was. Uh, ja. en ik heb het een beetje het veren. Hij ja. zei, dus dat is meer is genoeg. Ja, klopt. En jullie bouwen dat op. Ja. Tot uh, aan degene die erop staat. Ja, ik, ik kijk heel erg naar wie ik voor op is. dat moment heb. Ja. ja. En ik, ik heb ook veel mensen. Eerst in de 1 op één voordat ze daadwerkelijk naar de groepen gaan. Uh, want wat voor mij werkt of wat voor in, an, iemand anders werkt, ja, weet je, het is per persoon verschillend. En dan is het op een gegeven moment eerst proberen in balans te komen, wat al voldoende is in die vering, omdat je dus op cellulair niveau bezig bent. En van daaruit kan je zo, kan je het zo gek maken als je zelf wil. En het is wel het mooie, want het is het is echt niet leeftijd gebonden. Want ik heb ze van 11. en ik heb ze van 65. En op een gegeven moment. En zelfs zwangere dames, hè? zelfs zwangere zie, uh, dames, ja. Dames klopt, met, mag, mag dat? Ja, dat mag. Ja. Het is bij, is zeker in zwangerschap. Het is dus niet een trampoline. Hè, want je moet onbelast nee, je, je trainen. Veert, je je veert. veert. ja En doordat je onbelast aan het trainen bent. Kan het zelfs nog minder kwaad. Dan wanneer je op de grond loopt. Want je hebt die terugslag uh, slag niet. Op het moment dat je die bekken goed beschermd hebt. Kan je gewoon blijven veren. Tot je denkt. Ja, van nou Nu wordt het geen, gewoon te zwaar. Er zit geen hard punt in. Nee. Nee klopt. Het is, het, het is heel veilig voor je lijf. er ja. zijn twee dingen. Hè, want we gaan zo over uh, de voetdingen. Ja. Uh, Irene is begonnen over de bekken. Ja, Balancebox. Dat ga ik samen met, uh, met Ellen doen. Ja. Die er helaas niet bij kon zijn, want die heeft tot vannacht laat gewerkt. Dus die is nog heel even aan het uitrusten. En ze is gaan het klaarmaken voor de lancering. Wie is Ellen? Ellen Bluis. Ellen Bluis. Ja, wie is Ellen? Ellen is een prachtige meid uh, uit Zandvoort. Ellen die, Bluis uh, is een welbekende uh, uh, Zandvoortse dame. Die, uh, Zij werkte toch uh, vroeger bij, ja, bij uh, Koper? Bij Koper, en, correct. Ja. Uh, ja. Haar vader doet nog wat in de politiek? Ja. En El die maakt echt heerlijke baksels. En El en ik zijn al samen anderhalf jaar in beweging. En vorig jaar hebben we al een beetje een samenwerking uh, opgestart. En nu hebben we de, de stap uh, concreet gemaakt door de balancebox te gaan uh, lanceren. Iets waar veel vraag naar is geweest. En vanuit die vraag zijn we ook gaan kijken. Oké, okay, hoe kunnen we dit gaan aanleveren? Wie, wie vraagt daarom? Mensen die bewegen bij Mind Your Step. Die het toch lastig vinden om um, gezonde tussendoortjes te maken. Zelf de soepen te maken. Nou, zelf de, dus Want alles wat... Wat, de, wat in de box zit kan je ook zelf maken um, en staat ook staat ook in de menu's die ik voor mensen maak. Um, maar je merkt toch dat mensen veel ja, druk hebben, geen tijd en die wilden het toch makkelijk ja, aangeleverd kan, krijgen. Ik kom dan nou liever bij jou zo'n box. Uh, ja, dus wij hebben zoiets bedacht van: nou, we gaan een introduceren de balance box vijf dagen door de week, alle tussendoortjes, ontbijtjes, slow juices, verse sappen, maar bananenbrood, healthy ah, Snickers, alles zit erin. Is lekker. Ja. Irene, heb je het uh, menu al bestudeerd? En het menu nou, zit ja, er heb niet heb in. Dat is een verrassing. Maar je ziet wel hele mooie ja, het, het, het, ik zit te kijken naar uh, dat het dus uh, recepten zijn voor het diner. Hè? Ja. Dus, want dat zit er niet in. Dat zit er niet in. Nee, het, het, is, het, het, is, het zijn de drankjes, de tussendoortjes. Dus eigenlijk zijn het de dingen die voor heel veel mensen gevaarlijk zijn. Ja, hè? De lastige wat, dingen? De lastige ja. dingen. Want wat is er niet lastiger dan buiten je maaltijden om te zorgen dat als je trek krijgt Juist. in iets, dat je dan niet de verkeerde dingen ja. neemt. En hè? dat is zo lastig. Als je dan eenmaal overdag al wat verkeerd hebt genomen, nou, dan is die avond natuurlijk over het algemeen. Dat je denkt, nou, kan ik nu ook wel een beetje marschanderen. Precies, dus dat proberen we eigenlijk op te vangen. Uh, en door ook wel, want nou, je hebt hem nu vast, de, de slow juicers van Naturalicious erin te doen. Uh, gaat, dit, dit kan je ook allemaal prima zelf maken. Koop een slow juicer, koop een kilo groente en fruit en persen maar. Ja, maar ga maar dat, dat maar arbeid. eens doen. Maar dat is arbeid. Oeh, ja, sorry. En je en, dat, dat heb je niet op je werk? Dus. Nee, dus vandaar dat we ook met, uh, met Naturalicious de, de sappen erin verwerkt hebben. Is dat een specialistisch, specialistisch merk? Ja. Hun zijn sinds uh, twee jaar maken ze flinke internationale stappen. Ik ben echt fan van hun juices. Omdat ze hun eigen grond in Spanje hebben. Dus alles is heel erg gecontroleerd. Niks uh, bespoten Niks rommel. bespoten. Uh, alles is helemaal schoon. En ik ben vorig jaar alweer gekeken van: oké, okay, hoe kan ik die slow juices gaan introduceren? Want ik zweer hier zelf bij. Omdat ik chronisch maag darmproblemen heb. En zo krijg ik toch mijn dagelijkse groenten en fruit binnen. zonder dat mijn darmen te veel last ervan hebben. Um, dus van daaruit is mijn interesse gekomen. Uh, hun waren ook heel erg enthousiast over het concept van. Mind your step vandaar dat ook die pop-up store vandaag uh, geopend wordt uh, en nemen we ze ook dus mee in die balancebox. Dus, Ik dus wil even terug naar dat uh, flesje. Ja. Want ik hoor jou zeggen, daar zit mijn dagelijkse portie groente in. Ja. Um, hoe, hoe verhoudt zich dat tot als ik vanavond thuis kom? Ja. Uh, dan eet ik geen groenten meer. Ik, ja, niet, ik eet de hele dag door groen. Moet je ja, niet, maar maar ik ben doe je het, dat zo? Ik, of nee doe je hoor, ik doe vast, het en zo, maar ik neem ook vaste de groenten. Ja, ja. Okay. Ik vind sowieso dat mensen veel meer groen en groenten ah, je, zouden nou, nou, moeten Maar omdat jij zegt dagelijkse portie, denk ik van nou, dat de, is dat ook. Nee, er zit hier tot, een, uh, tot zeker 750 gram groentes in verwerkt. In hun combi-juices. Want okay. ze hebben ze ook met fruit alleen, ja, ja. maar ook daar Verschillen ze weer enorm van andere sap. Want ze zijn dus niet gepasteuriseerd. Het is koud uh, gedrukt. Ja, ja. En eigenlijk moet je het zo zien. Dat in zo'n flesje de hele, f, de hele fruit. En alle uh, voordelen nog aanwezig zijn. Dus de vezels, de vitamines. Maar ook de fytonutriënten. En daardoor is hij veel beter in balans. Dan bijvoorbeeld een zogenaamd innocent sapje. Wat je bij de Albert Heijn kan vinden. Waar niks zo innocent is. Dan ben ik dus klaar altijd. Ja. Zijn is niet zo innocent meer. Nee, maar helemaal dat is, niet. Dat is wel waar. Dat... dat heel veel mensen die pakken maar klakkeloos dat zie ik ook in de supermarkt dan denk ik en dan niet. hebben mensen allerlei gezonde ja. tussenhaakjes dingen in die bak zitten. En dan denk ik, jongens, kijk nou eens op wat erin zit. Maar ze weten het natuurlijk ook niet. En laten we wel wezen, de hele voedingsmiddelenindustrie... is geënt om niet om ons gezond te houden... maar om te verkopen. Om te kopen. En ja om te verkopen gaan ze niet uh, uitgebreid zeggen... wat er allemaal in zit. Zullen ze zullen altijd op bulk willen produceren... en ons ongezond willen houden. Ik heb één vraag aan ja. jou. Uh, ik heb ooit uh, gelezen... Ik, ik lees veel over gezondheid en over gezond eten... dat uh, wanneer je fruit koopt... Bij een supermarkt en het is mogelijk, hè, want niet alle fruit mm -hmm. uh, is daar geschikt voor. En je zou het in een bak doen met uh, wat azijn, ja. dat je dan daarmee de, de chemische middelen die er eventueel op zitten, de, de, de bespoten dingen, hè, want ja, niet iedereen is in staat om uh, onbespoten mm -hmm. uh, spullen te kopen, want het is ja. natuurlijk wel kostbaarder. Ja. Het is niet voor elke portemonnee weggelegd. Is dat waar? Ik durf daar geen harde ja of nee over te zeggen. Ik zou ik... zeggen van die hele appel van jou... die wordt opgevreten door azijn. Als nee, je Nee, het nee want Als je niet het, het, het stokje eruit trekt... Dus net als met aardbeien, die moet je ook wassen... Ja. Met, de, met het kroontje erop. Ja. Want als, als je het kroontje erop ja, ja. haalt, komt er water maar in. Maar het drinkt natuurlijk ook door in, in het fruit ja. zelf. Dus ik durf daar geen harde ik ja of doe, nee doe, op te nee, zeggen. Nee, maar je doet het niet puur in azijn. Hè, maar gewoon water met een flink oh, okay, azijn. Ja, ja, ja. Het, laat ik het zo zeggen. Dat, ik denk, ontgift je, het je ontgift dus het appeltje ermee. En mogelijk wat helemaal aan de buitenkant zit. Ja, maar. Ik geloof ook dat als je iets bespuit en laat het er lang genoeg op zitten... het drinkt gewoon uiteindelijk door. En dat ga je er niet uit krijgen. Nee, Oké, okay, nou, dat was even ja. een, een vraag. Die, uh, die groenten waar iedereen het over heeft... En, en, en die groenten die in dat potje zitten... Ja. is dat prijzig? Dit flesje? 3 ja? euro. Oké. Okay. Ja. Dat is een hele mooie. Voor de kijkers, hoeveel zit erin? 250 milliliter. Oké, okay, dus gewoon een flesje drinken. Ja, gewoon een flesje. Maar daar drinken. zit dan inderdaad heel veel groente ja. in. Dus wanneer je dat flesje zou gebruiken, je zou er nog vier flessen gewoon water achteraan uh, doen, dan heb je in feite aan je dorsten. Want je hoeft natuurlijk niet de hele dag dit te drinken. Nee, absoluut niet. Want, uh, dit, deze zet ik echt zijn. in lekker als tussendoortje. Ja. Dit is. Ik ben zelf ook geen frisdrank drinker of wat dan ook. Ik vind het ook gewoon heel water. fijn om buiten water om af en toe iets met een smaak te hebben. En ik ja, eet groenten en fruit zelf. Maar ik, vind, ik ben hier ook gewoon echt een beetje verslaafd aangeraakt. Ik vind ze fantastisch. Dat is, moet je ja. me oppassen met verslaving. Ja, he. ik weet het. Ik heb, ik heb de ongezonde voor de gezonde ingeruild. Nee, en ik zie ook op de folder dat er elke week nieuwe recepten in staan. Ah, ja. uh, dat is best wel pittig, hè? Want, we, dan... Ja, we gaan elke week, we, tenminste de komende weken, gaan we nieuwe boksen ontwikkelen. Dat we uiteindelijk een assortiment van ongeveer acht tot tien verschillende boksen hebben. Valt of staat nu wel eventjes met hoe goed het gaat lopen. Initieel. Kijk, als we één of twee boxen deze week wegzetten... kunnen we best nog wel eventjes een weekje verder doorgaan... met, uh, met de oude materialen. Maar het naslagwerk voor de receptuur is er al. Dus okay. we, zijn, uh, we zijn flink bezig met z'n tweeën. Goed hoor. Moet en El is lekker aan het bakken straks nog. Want doen. we gaan straks lanceren. En dan kan iedereen komen proeven... wat er allemaal in die balancebox gaat zitten. Dus het wordt echt een heel erg gezellig feestje... waar lekker gegeten en gedronken mag komen worden. Waar, waar, waar bakt zij? Bakt zij thuis? Ja, zij bakt thuis. Okay. Ja. Voor het uh, feestje van vanmiddag... Ja. Voor de duidelijkheid, dat is uh, in de passage. Ja. Uh, uh, je loopt door de eerste passage heen. Ja. Uh, en dat is aan de Burgemeester Ja. En het is het eerste pand gelijk rechts. Onder de flat. En ongetwijfeld staan daar vlaggen. En, uh, dat en, uh, kan je niet gaan missen. Nee, dat kan dat je, niet, kan gaan je niet gaan missen. Om drie uur? Om drie uur, ja. Van drie tot ongeveer vijf. Ik heb nog een leuke dj erbij. Ja, ik heb je ook nog een flyer meegegeven van de Reboot Your Health Kuren. Uh, die, die lag in de brievenbus bij mensen, hè? Ja. Maar, met, ja, met de, de andere folder er niet bij. En dat heb ik weer heel erg handig gedaan. In mijn enthousiasme. <laughs> nee, <laughs> nou, dus ja, het ja, is de wel duidelijkheid zo. Voor de mensen die hem ontvangen hebben. Ja. En denken van, hé, hey, dit is leuk. Maar... Waar is en dat? Nu? Bij Marieke. Bij voor informatie, info at Marike. Marike. Of even info langskomen. At yes. nou, het is wel zo dat je door zo'n folder met, uh, zeg maar zonder adres... Ja. wel een gesprek hebt uh, opgehouden. En, op en daarom. <laughs> ja, nou, Waar is ja, het en hoe ja, is ja, het? Ja, precies. De nieuwsgierigheid is opgewekt. Dat was de intentie ook. En dan ga ik jullie zo nog even lekker laten proeven... van de. Hey, um, zo'n box kost 12,5 euro. Per dag. Per dag. 62,50 voor de vijf dagen. Moet je, je dat van tevoren bestellen? Ja. Of kan je dat gewoon... Nee, dat moet je van tevoren je, bestellen. je, je moet van tevoren je, ja. je, je eetprogramma voor de hele week voorbereiden Voor vrijdag bestellen. Dan zorgen wij dat het klaar staat voor je voor de week erop. En dan moet je het zelf Vrijdag, komen, ja, halen. Dan moet je het voor nu nog zelf ophalen. Natuurlijk, als het hartstikke goed gaat lopen... gaan we <laughs> ook een heel logistiek dan systeem dan eromheen. Dan neem je ook zo'n brommer. Dan nemen we ook zo'n brommer, ja. Het is natuurlijk wel heel... Uh, heel Mooi voor mensen die bijvoorbeeld uh, zeggen: van nou, ik een kleine duw in de rug, uh, ja. willen wilde beginnen met een gezondere ja. levensstijl en betere etenpatroon, dan is dit natuurlijk een prima ondersteuning om te doen. Absoluut. En, uh, je hoeft dat natuurlijk ook niet je hele leven te doen, nee. want op het moment dat je erin komt te zitten yes. en dat je voelt van nou, zo werkt het. En ik voel me hier lekker bij. Dan kun je inderdaad zeggen. van Ik koop een slow koeken of een slow uh, juicer, juicer. Of ik ga zelf, ja, zelf lekker bananenbrood maken. Heb je ook ja. ja. Maar ik moet zeggen. Dat is een fantastisch apparaat hoor. En die gebruik ik ook. Uh, maar wat jij, wat jij daar bedoelt. Je bedoelt je is dat je dat dan zelf gaat maken. Nou ja. Dat je dus in, in ieder geval uh, de inspiratie krijgt. Ja. Om dingen te, zelf te doen. En natuurlijk uh, kun je zeggen. van Nou ik blijf de bananen uh, uh, cake afnemen. Sowieso ja, ja. bij Elsie's. Bij bij die heeft fantastisch. Schone producten. Het echt, kan echt de moeite waard om even naar de website te gaan, want die vrouw maakt. Echt fantastische dingen. Grappig hè? Dat, ze, dat ze dat begonnen is terwijl ze toch uit een, een totaal andere sfeer eh, komt. Maar ik, je merkt gewoon momenteel in de maatschappij dat er echt vraag en een tendens naar is. om naar het lijf te gaan luisteren en richting die gezondheid te gaan. En mensen gaan nadenken, nemen niet meer klakkeloos aan wat er inderdaad in de supermarkt ligt. En zeker als je dan dat, dat paard aan gezondheidsklachten. Want daar is mijn initiële uh, um, aandacht ook door gegroeid. Niet omdat ik, ja, ik ben altijd veel te zwaar geweest vroeger, maar luister, feit 50.000 euro en gewoon 50 kilo lichter willen zijn. Dat is wat ik wilde. Ik was niet bezig met mijn gezondheid. Het is dat ik ziek ben geworden. Dat ik zelf moest gaan ervaren en gaan voelen. Wat mij tussen twee haakjes gered heeft. Anders zou nooit deze interesse hm. er geweest zijn. Je had ik geen keus. Nee, ik had geen keus. En je wil je op een gegeven moment gewoon goed voelen. En dat wil ik nog steeds. Want stapje voor stapje um, steeds verder aan het uitbreiden. Het kijken wat mogelijk is. En het ook voor de mainstream toch aan te gaan bieden. Want we worden echt gewoon een beetje voor de gek gehouden. Um, door de industrie om ons heen. En niet alleen de voedingsmiddelenindustrie, maar de farmaceutische industrie. heeft ook een handje in de pap om ons gewoon eigenlijk... Maar die, ja, dingen, die consequent... dingen komen steeds meer boven water, daar heb ik het idee van. Komt, dat, uh, het, het, het besef van de mensen wordt uh, groter omdat je in de krant leest. Je wordt besodemieten door. Gelukkig wel, gelukkig wel. Maar het, het, het, weet je, het, het is niet zo simpel dat je als je ergens last van hebt... dat je naar de dokter gaat en dan krijg je maar weer een pilletje. Er wordt niet meer naar oorzaken gekeken. Ik bedoel, bij een dokter heb je tien minuten de tijd. Hoezo tien minuten de tijd om tot de oorzaak van een problematiek te nee, komen? komen. En daar valt of staat het natuurlijk mee. En dat is ook weer zo mooi aan die bellicon. Terug naar de basis is voor mij op, op celniveau gaan leren luisteren naar het lijf. En weet je, onze cellen bestaan uit koolhydraten, vetten eiwitten, water en elektrolyten die we via voeding aangeleverd kunnen en mogen krijgen. Mm -hmm. Laten we ons dan ook daarop gaan focussen. Weet je, het valt en het staat allemaal met mind gedrag body, lichaam, voeding en bewegen. Mindfulness. Ja, mindfulness. Dat is ook een mooi modewoord aan het worden. Mindfulness. En ook daarvoor kan je het Mind Your Step. ik ben mindfulness-based. Oh, ja? ja, ik ben gedragscognitieve coach van huis uit, maar ook uh, mindfulness-based. Cognitieve therapie. Vijftien ja, jaar geleden heb ik de opleiding tot uh, uh, MBD4 heb ik uh, MBD 4 gedaan, mijn... MBD Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, gespecialiseerd als GGZ-agoge. Maar dat is veel meer op die gedragscognitie. Dus veel meer in de doemodus modus nog zijn de afgelopen jaren heeft het mij enorm ge geholpen om ja, toch het leren zijn en het loslaten. Dus van daaruit is me ook mijn interesse gekomen in mindfulness. En ben ik die opleiding gaan doen. En die heb ik twee jaar geleden heb ik die afgerond. Via Sivas heb ik dat gedaan. En die heb ik nu ook op mijn repertoire staan. En zo begeleid ik ook eigenlijk mensen die met multiproblematiek -problem binnenkomen. Dat, dus met stressklachten is ook, en angstklachten. Is, is dat zichtbaar op jouw website? Ja. Dat je, dat, ja. dat allemaal kan ja. gebeuren? Ja. Uh, dan mis ik hem alleen op je volgende. Ja, je maar je dat komt natuurlijk omdat... Ja, dat, dat klopt, maar dit is natuurlijk puur en alleen op de Balance box. Ja, ja, okay. Als je naar de website kijkt, dan zie je ook echt wat, voor, wat Mind Your Step voor je kan doen. En dat is dus echt die, die multidisciplinaire ja, dus... coaching die ik aanbied. Waar mindfulness eigenlijk de basis van is de basis voor de gedragsbegeleiding. Is het een... MindYourstep.nl MindYourstep.com. Nee, het is www.marike.com. www.marike.com ja. met de c in het midden. Met de c in het midden. Ja. ja, dat moet duidelijk zijn. Dat moet duidelijk zijn, ja. Uh, nou ja, Elsie, heb je ook een eigen website? Ja. Oh, wat erg, L. Ik blank out. Ik weet helemaal niet meer wat je website is. Oh, www.elsie.com. Die, die moet je me even te goed blijven. Sorry. Oh, nou, ik denk dat mevrouw Bluis... uit mijn hoofd. Sorry, L. Ik denk dat mevrouw Bluis dat wel, wel trekt. En uh, vanmiddag is de opening. Heb je al reacties op... Ja. Uh, yeah. uh, want je bent natuurlijk bij die bedrijven bezig geweest. Ja. Yeah. Uh, hoe, hoe zijn die... Uh... Naturalisius is heel erg antwoord. Er komt vanmiddag ook een leuk promo meisje met promo's van de, van de sapjes. Um, ik ga ook een reboot hier heldkuur onder de aanwezige verloofden. Dus kom zeker langs, want je kan nog iets leuks winnen. Uh, nee, de, de bedrijf, het bedrijfsleven. Zandvoort is natuurlijk klein. Ik probeer wel me te positioneren op een bepaalde manier, ook door mm. veel te delen. Ik krijg wel heel erg leuke reacties. Nou, op, de, op de balancebox vooral. Een aantal mensen die me hebben aangeschreven van hé hey Marieke, wat ga je precies doen? Wat zit erin? En kunnen we daarin mogelijk een samenwerking op en uitrollen? Nou ja. En ik ben van het samenwerken. Dus natuurlijk. Ze altijd ja. daar, uh, als daar een, uh, een ruimte voor is. En mensen zien ook dat jouw product en dat jouw manier van leven goed is. Althans, het wat je aangeeft, uh, manier van leven natuurlijk. Het is ook zo, maar het is ook zo en ik vind Zandvoort er ook zo lekker bij passen. Ik bedoel, Zandvoort, natuur, nee. wellness, lifestyle. En ik zit o, aan de af. wij zijn wij niet dat juist. wij... En jij inderdaad met <coughs> je groep daar op die boulevard... Dat is toch fantastisch? Je ding kan doen. Ja. En gelukkig, gelukkig, wij die wonen aan de zee. Nou, Kijk, Precies. Marike, ontzettend bedankt voor de uitleg. Want het is heel veel wat uh, Franse.nl allemaal doet. Ja. Um, ik hoop dat er heel veel mensen komen kijken. Dankjewel, en ik dan, ook. Uh, Wees welkom. Ik denk dat ik na, na drie even kom kijken. Oh, hartstikke gezellig, leuk. Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt. Zijn we zijn er weer.